Zes uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft een toespraak gehouden... op een herdenking voor de slachtoffers van de schietpartij in Tucson. Hij zei dat het land is gepolariseerd en moet genezen. Obama heeft het neergeschoten congreslid Giffords in het ziekenhuis bezocht. Kort na zijn bezoek heeft ze voor het eerst haar ogen geopend. Bij overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië... zijn in een dagtijd meer dan 270 mensen omgekomen. In de omgeving van Rio de Janeiro vielen de meeste doden. In 24 uur tijd is er meer regen gevallen dan normaal in een maand. Veel slachtoffers werden in hun slaap door aardverschuivingen verrast. Zeker duizend Brazilianen zijn dakloos geraakt. De Belastingdienst heeft voor 20 miljoen euro aan naheffingen opgelegd... aan eigenaren van luxe jachten...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 Het pijl van de rivier de Brisbane heeft de hoogste stand bereikt. De overstromingen hebben de afgelopen dagen in Queensland... minstens 14 mensen het leven gekost. De chemische industrie wil niet dat het kabinet... de adviesraad gevaarlijke stoffen afschaft... omdat dan veel kennis verloren gaat. Dat schrijft de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie... aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil een aantal adviesorganen afschaffen... om de bureaucratie te verminderen... Vandaag praat de Tweede Kamer over het opheffen van de Raad. De Kamer debatteert ook over de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. In het noorden kan het plaatselijk dichtmistig zijn. Het is 4 tot 9 graden. De komende dagen blijft het regenachtig. Vanaf zondag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Je hoort het al in het weerbericht. In het noorden komt plaatselijk dichte mist voor. NOS Radio 1 -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 13 januari. Goedemorgen. Een beetje mist en een miserig regentje vanochtend. Wij vonden dat al lastig genoeg. Nou, in Australië en Zuid-Amerika. Daar hebben ze pas last van het water. In Brisbane viel het nog enigszins mee. De hoogste waterstand bleef iets onder het verwachte pijl. Maar de schade en de overlast is groot. U hoort straks van onze correspondent Robert Portier. In Brazilië en Colombia vallen honderden doden... door overstromingen en aardverschuivingen. Daar hoort u ook meer over. En doden vallen er ook nog steeds in Tunesië bij demonstraties. Vooral jongeren blijven daar de straat om te protesteren tegen het autoritaire regime. We bellen met Tunesië, we praten met de Nederlandse ambassadeur in Tunis... en spreken Tunesiërs in Nederland. Er wordt ook een verslag van de bijeenkomst in Tucson... waar president Obama de slachtoffers van de schietpartij herdacht... en opriep tot eenheid. En dan maar weer Moerdijk. Jawel, gewoon wonenden van Chemiepak... waren gisteravond bij elkaar op een informatieavond. En ze bleken bepaald niet gerustgesteld. We waren erbij. En Juist vandaag praat de Tweede Kamer over het voorstel van de regering... om de adviesraad gevaarlijke stoffen maar af te schaffen. In het kader van de vermindering van het aantal adviesorganen. De chemie-industrie lijkt dit nou niet echt verstandig. Hoort u ook meer over. En verder, GroenLinks beraadt zich over een eventuele missie naar Afghanistan. Europees poptalent was gisteravond actief op Eurosonic in Groningen. En Belgische mannen scheren zich niet meer zolang er geen nieuwe regering is. wordt <laughs> Lange baarden. Radio 1 Journaal tot half tien is dit. U kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Onze account is nosradio1. De Nederlandse chemische industrie wil niet dat de adviesraad... gevaarlijke stoffen wordt afgeschaft. Die oproep doet de branchevereniging aan de Tweede Kamer. Plan tot afschaffen bestaat al langer... maar moet door de brand bij chemiepark in Moerdijk opnieuw bekeken worden... zegt Arie Slop van de ChristenUnie. Die adviesraad voor gevaarlijke stoffen... die heeft de afgelopen jaren alle expertise en know-how opgebouwd... hoe daarmee om te gaan te adviseren aan de overheid... maar ook aan de chemische industrie zelf... Dus ik denk dat nu even alle bellen moeten gaan rinkelen. Zeker in het kader van wat er uh, in Moerdijk is gebeurd. Dat we niet zomaar iets uh, aan de kant gaan schuiven wat wel zijn waarde heeft. Kamer praat vandaag over de voorgenomen afschaffing. En daarnaast wordt er ook maar gelijk een spoeddebat gehouden over de brand bij chemie -pak vorige week. In Moerdijk en omstreden werd gisteravond verschillende informatiebijeenkomsten gehouden. Om onrust bij bewoners weg te nemen. In Moerdijk zelf was minister Schippers van Volksgezondheid. Als een chemische fabriek de lucht ingaat en er liggen allerlei giftige stoffen op zo'n terrein, dat je als omwonende of als bewoner eh, die in de rook ligt je zorgen maakt, dat vind ik niet gek, want dat zou ik zelf ook hebben. En dan is het aan ons om de informatie die wij hebben te delen. En de RIVM die meet en die meetresultaten worden gedeeld. Maar de conclusies die eruit getrokken worden, ja die zijn afhankelijk van de omstandigheden. En dat kan dan, van dag tot dag veranderen. Nou, dat kan wel zijn, toch wil de bezoek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 Dat zei de burgemeester als laatste, burgemeester Klijs van Strijen. En ook hij wacht maar op definitieve resultaten van het RIVM. Als dat bekend wordt, dan kunnen we nadrukkelijker en meer gefinetuned communiceren over de echte risico's. Nu moet je het een beetje doen met een algemeen verhaal. Ben voorzichtig, doe vooral bepaalde dingen niet. En dat geeft mensen onzekerheid. Om de onrust weg te nemen heeft Campina de melk van twaalf bedrijven in de buurt van Moerdijk nu verwerkt tot melkpoeder. Dat zegt land- en touwbouworganisatie LTO. De melk wordt wel gewoon geproduceerd, want de koe kan je niet zeggen stop even met melk produceren. Maar de melk gaat wel naar Campina toe en die houdt hij apart op de melkfabriek, zodat hij niet bij de andere melk vermengd wordt. En dat melkpoeder is bij Campina apart verwerkt. We hoorde dat pas als de definitieve uitslagen van het RIVM bekend zijn, besluit het bedrijf wat er dan met de melkpoeder gedaan wordt. Australië kampt al weken met overvloedige regenval. Nu hebben ook grote delen van Zuid-Amerika last van het water. Door modderstromen en overstromingen zijn honderden mensen al om het leven gekomen. In Brazilië kwamen meer dan 200 mensen om. Correspondent Robert-Jan Vrielen. In de bergen rondom Rio de Janeiro heeft het enorm hard geregend. Daar zijn drie steden volledig onder water komen te staan. Het lijkt wel een soort van apocalyps. De, de straten werden natuurlijk rivieren. Er zijn auto's in bomen terechtgekomen. In een van de ergst getroffen steden is 26 centimeter water gevallen in 24 uur. En dat is de hoeveelheid die normaal gesproken in een maand valt. En ook andere landen in de regio hebben last van die hevige regenval. Colombia staat echt letterlijk ongeveer voor de helft onder water. In Venezuela zijn vooral de kustgebieden heel erg getroffen... In Colombia van 1,2 miljoen mensen die hun huis uit zijn gemoeten. En Venezuela ook heel veel ontheemden. Dus ja, het weer is nogal heftig hier in de regio. Ja, regen, modderstromen, aardverschuivingen. Het bemoeilijkt ook de hulpverlening. Die komt dan ook maar heel moeizaam op gang. Colombia is een land met een hele slechte infrastructuur. En die infrastructuur is door de regen nog verder aangetast. Dus hulpgoederen kunnen niet eens gestuurd worden naar de gebieden die getroffen zijn. In Brazilië moet ook alles met helikopters, omdat de wegen zijn overspoeld. Daar kan ook niks met auto's. En in Brazilië is ook nog eens een keer in dit getroffen gebieden de stroom uitgevallen en is telefoneren onmogelijk geworden. En de weersverwachting is ook niet bepaald goed. Het zal voorlopig nog blijven regenen in het getroffen gebied. Uh, unfortunately we've had another confirmed death this morning, and unfortunately I've got a Queensland that we need to brace our ourselves for more bad news. Australië ligt zijn wonde een dag nadat het water in Brisbane het hoogste punt bereikte. Een man van 24 is de eerste dode in deze stad. Dodental in heel Australië staat nu op 14. Meer dan 70 mensen worden nog vermist. En dan is er nog de schade, de premier van Queensland. Well, Queensland is reeling this morning from the worst natural disaster in our history and possibly in the history of our nation. As we look across Queensland and see three quarters of our state...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 and in the coming weeks and the coming months we are going to prove that beyond any doubt together we can pull through this and that's what i'm determined to do and with your help, we het achieve it thank het zijn alle uitkomen zei de premier in sommige wijken van brisbane komen alleen nog daken boven het water uit het neergeschoten congreslid Gabrielle giffords heeft voor het eerst sinds de schietpartij haar ogen geopend met dat nieuws kwam de Amerikaanse president obama tijdens een toespraak in tucson arizona A few minutes after we left her room and some of her colleagues for, from Congress were in the room, Gabby opened her eyes for the first time. <laughs> Gabby opened her eyes for the first time. Gabby opened her eyes so I can tell you she knows we are here, she knows we love her, and she knows that we are rooting for her. Door wat is een moeilijke weg. We zijn er voor haar. En was een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de schietpartij van afgelopen weekend. Meer dan 10.000 mensen waren bij de dienst. Obama vertelde hen dat het hele land meeleeft. Er is niets dat ik kan zeggen. dat fill de sudden hole torn in je hearts, Maar weet dit: de hopes van een nation zijn hier vandaag. We mourn. We join you in your grief. De schietpartij kwamen zes mensen om het leven en vielen veertien gewonden. Het kabinetsplan voor een politietrainingsmissie naar Afghanistan... krijgt mogelijk steun van oppositiepartij GroenLinks. Al leidt dat tot beroering in die partij. Dat bleek gisteravond tijdens een besloten informatieavond voor leden in Utrecht. Het is echt een worsteling, een hele moeilijke afweging. Kunnen wij bijdragen aan vrede? Kunnen wij bijdragen aan...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 In Tunesië gold vannacht een uitgaansverbod. Het leger is met gepanzerde voertuigen in de straten aanwezig. De onrust is het gevolg van de enorme werkloosheid, hoge voedselprijzen... en het strenge bewind van de president Ben Ali, die al 23 jaar aan de macht is. Ook Nederlandse Tunesiërs willen actie ondernemen.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 De Belastingdienst heeft een succes geboekt in de strijd tegen ontduiking van de verplichte btw. De dienst heeft een groep eigenaren van luxe jachten weten op te sporen die de regels ontdoken. De Belastingdienst heeft samen met wat andere landen in de havens aan de Middellandse Zee gecontroleerd op btw-fraude. En met succes vertelt staatssecretaris Frans Wekers van Financiën. Nou, de tien landen die hebben samengewerkt, uh, hebben uh, inmiddels al aan 90 miljoen aan naheffingen verstuurd. En uh, uh, we moeten nog een deel van het onderzoek doen, dus er uh, volgt nog meer. En als ik alleen al kijk voor Nederland, dan gaat het nu al om een bedrag van 20 miljoen, dat straks nog verder zal oplopen. Volgens wekers zullen er ook nog meer controles gaan volgen. Iedereen zal netjes zijn eerlijk aandeel aan belastingen moeten betalen. Daar zijn we uh, buitengewoon uh, alert op. Dat doen we als Nederland niet alleen. Dit soort zaken moet je met andere landen goed samenwerken. En dat wordt uh, op dit moment ook uh, gedaan. Nederland trekt samen met uh, Frankrijk die kar. En uh, wij zijn buitengewoon gemotiveerd om uh, ja, dat geld ook echt op te halen. Dat hoort in de schatkist thuis. En ook in andere delen van de wereld worden bezitters van luxe jachten gecontroleerd... op mogelijke ontduiking van de btw-regels. Nog even naar New York, want opnieuw is er veel sneeuw gevallen daar. Uh, rond kerst lag door de sneeuw bijna al het verkeer stil. Dit keer viel er weliswaar minder sneeuw, maar er is ook daadkrachtiger opgetreden door de burgemeester. Die kondigde een weeralarm af en zat er alles in om de wegen in New York weer vrij te krijgen. Our goal for this storm was not merely to get back to business as usual as you know. Our goal was to deploy a more effective snow response operation than ever. More aggressive and more accountable. Burgemeester Bloomberg van New York was dat. Veel vluchten werden geannuleerd. Inmiddels is het vliegverkeer weer op gang gekomen. De sneeuwval in de Verenigde Staten is vrij uniek. In vrijwel alle staten is sneeuw gevallen. Alleen in Florida zijn ze nog uh, sneeuwloos. Niet alles is wit in New York. Het is ook groen. Groene cijfers. De Dow Jones-index en de technologiebeurs. Ja. Leuk, hè? Leuk, ja. De Nasdaq stegen ongeveer drie kwart procent. Had vooral te maken met Portugal. Land leende gisteren één en een kwart miljard euro... en daardoor waren er minder zorgen over de Europese schuldencrisis. Vooral de bankaandelen scoorden goed. GP, Morgan Chase, Bank of America en Citigroup... stegen alle drie met meer dan 2%. procent. Nikkei Index, want er wordt alweer gehandeld natuurlijk in Japan. Um, daar is een winstje te constateren. Nou, winst, redelijke winst, een half procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Gaat u dan naar nos.nl slash radio1. Daar staat een podcast voor elkaar zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. De Berlijnse band The Baseballs. Oh, die zijn leuk. En ze hebben ook een publiekskrijs gewonnen bij de uitreiking van de Ebba Awards. Dat zijn prijzen voor aanstormend Europees talent. Die worden uitgereikt bij de opening van het popfestival Noorderslag in Groningen. De baseballs staan bekend om hun vetkuiven en herkenbare rock'n'roll nummers. Ze coveren namelijk bekende nummers op hun eigen manier. Let maar op. Zoals Umbrella van Rihanna.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 It's far, when the world has fed its car I'm gonna Inderdaad, het zijn oh, Duitsers. Yeah. Uit Berlijn, ze heten de baseballs. En ze coverden dit nummer van Rihanna Umbrella, of zoals zij het zeggen: Umbrella. Je mag onder mijn paraplu. Volgens mij. Hoor ik heeft ik daar hem? iemand een paraplu nodig? Gaat dat een beetje, Karim? Ja hoor, het gaat. Maar ik zou zeggen tegen jullie, geniet van die warme, droge studio. Die heerlijke koffie binnen Hamperijk En de luisteraar, draai u nog eventjes om in uw bed. Lekker warm, lekker behagelijk. Want buiten is het pet weer. Ik kan niet anders zeggen. Waar ben je? Ook nog eens een keer op een gebied, in een gebied waar je nou ook weer niet heel erg vrolijk van wordt. Het westelijk havengebied in Amsterdam. Mm. Nou, daar zullen de mensen die hier werken heel anders over denken hoor. Maar voor de buitenstaande is het vooral een grote desolate vlakte. Met veel wind. Er overal lampjes. Wat zei je? Met veel wind, kan ik me voorstellen. Nou, dat, dat, dat valt... Ja, je maakt het helemaal dramatisch. <lacht> dat, dat valt nog wel mee, Lara. Nee, wel regen dus. Maar um, nee, veel lampjes, veel boten. En bij een van die boten... Ja, ik zeg boten, ik moet natuurlijk zeggen tanker. Want daar gaat het om. En dat is echt een gigaschip. Uh, ik ben heel slecht in het schatten van afstanden. Maar hij is heel lang. Neem dat van me aan. Het is eigenlijk een soort drijvend fabriekje, als ik er zo naar kijk. Helemaal in de verte zie ik de brug met daarop de schipper. Ik zal even naar hem zwaaien. Even kijken of hij de radio aan heeft. Nou, wordt niet teruggezwaaid, maar het kan ook zijn dat ik nog in het donker sta. Um, en volgens mij komt hier zelfs de eigenaar van dat schip naar me toe lopen. Ik ga meteen even naar hem toe. Dag meneer Jan de Jonge. Schat ik zo maar in. Ja, goedemorgen. We zijn meteen op zendig. Nee, Dit door. is hem, uw boot, uw schip moet ik zeggen. Schip, hè? Ja, nou, pardon. Ja, dan ga ik voor van de tweede keer. Ja. Een van de eigenaren. Ja. Hoe lang is hij nou? Want ik sta te kijken, ik kan het moeilijk inschatten, maar hij is gigantisch. 135 meter. Zo. Bij 16,80 meter. En daar aan het eind, uh, dat huisje, de brug waar de schipper ja, op en neer loopt? Ik zit de kapitein te wachten op je met koffie. Kijk, koffie, horen jullie het daar? Mm. Ik krijg toch nog koffie? Ik zou gauw naar binnen gaan. Dus. <laughs> Oké. Okay. Nou, nog heel even waar we het over gaan hebben. Want jullie willen natuurlijk wel weten waarom ik hier sta. Uh, de tankvaart, daar ging het heel erg goed mee tijdens de economische crisis. Die leek er doorheen te rollen. Maar het staat nu aan de vooravond van een aantal faillissementen, is de voorspelling. En hoe dat komt, waarom dat is, nou, dat gaan we deze uitzending horen. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, gauw aan de koffie, dan horen we straks weer van je. Dankjewel, Kai. 10 voor half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Grote opluchting gisteren in Portugal. De regering slaagde erin om met twee staatsleningen... één en een kwart miljard euro op te halen op de obligatiemarkt. En vandaag is Spanje aan de beurt dat op 3 miljard mikt. De Spaanse regering is niet bang dat het voor hulp bij Europa moet aankloppen. Het land voert immers een flink bezuinigingsplan uit. Maar de Spanjaarden merken daar nog maar weinig van... En zeker dat het wat beter gaat met de economie... dat hebben ze nog absoluut niet in de portemonnee gemerkt. Een bijdrage hoort u van correspondent Rob Zoutperg. De gebeurtenis van het jaar is begonnen rond Puerta del Sol... binnenstad van Madrid. Alle grote winkelstraten die zitten hier. Alle belangrijke merken, alle grote winkels. Hier is de uitverkoop losgebarsten. Twee vrouwen komen hier het warenhuis uit... Ik Vraag bent u optimistisch over de Spaanse economie? Zegt absoluut niet. Ik ben al vier jaar werkloos, mijn man twee jaar. Ik zie nog niet echt dat het beter gaat. hasta Zapatero no se vaya, vamos, Tot premier Zapatero vertrekt zal het niet echt beter gaan met Spanje, zeggen deze mensen die een paar schoenen hebben gekocht. Leeft u nou beter in Spanje met de peseta dan met de euro? Posiblemente sí. Antes con 10.000 pesetas een fin de semana lo pasabas y te dinero. Leefden we nou vroeger beter met de pesetas? Ik denk het wel. Vroeger dan had je 10.000 pesetas op zak. Nou, laten we zeggen 60 euro. Daar kwam je het weekend wel mee door. Nou, tegenwoordig red je daar nog geen eens een halve zaterdag mee. Nou, con 60 euro's, que es la equivalencia, no haces absolutamente nada. Van de uitverkoop kan je zeggen in het klein. naar de verkoop in het groot. Op een dag waarop met de loep naar Spanje wordt gekeken, het land wil vandaag met een nieuwe staatslening 3 miljard euro ophalen. Maar twijfels over een snelle economische groei in het land met zijn 20% werkloosheid zijn er al langer. Goed, oké. Okay, er is angst bij de investeerders, erkent ook Octavio Granados, woordvoerder economische zaken van de regeringspartij PSOE. Maar die angst die is ongegrond. De receta is transparantie. We kunnen alleen maar heel transparant opereren. We moeten zekerheid aan de markten geven. Wij doen ons huiswerk, bezuinigen waar het kan. De Spaanse staatsschuld is laag. Nu is het zaak terug te keren naar groei. Wat je ziet in Nederland is dat mensen daar zich enorm zorgen maken... over de economische ontwikkelingen in het zuiden van Europa... Wat zegt u tegen mensen in het noorden dat ze gerust kunnen zijn? Nederlanders, net als burgers overal ter wereld... maken een algemene, geglobaliseerde economische crisis door. We kunnen daar alleen maar met elkaar uitkomen. Dat was voorheen anders. Toen konden we als landen langs elkaar heen leven. Maar nu, op zoek gaan we bijvoorbeeld naar zondebokken, dat lijkt me verkeerd. Niemand kan zijn in het land... Que no todos que ir la misma Om de hoek van Calle Preciados lopen de Madrilene met hun tasjes van de uitverkoop nog steeds voorbij. Maar hier toch ook het beeld wat je op meer plekken in de stad ziet: opgeheven bedrijven, hier een winkelpand ook te koop, te huur, rolluiken zijn naar beneden. Je kan nog wel naar binnen kijken en dan zie je het beeld wat misschien nog wel het beste bij het economisch moeilijke Spanje van dit moment past. Dan kijkt je aan met een iets wat wanhopige blik, een uitgeklede paspop. Spanjaarden kampen met slechte economie, slechte financiële toestanden en gaan vandaag proberen 3 miljard euro te lenen. Vijf minuten voor half zeven is het luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Veel Europese voetbalclubs bereiden zich aan de Turkse Riviera voor op de tweede helft van het seizoen. Ook de bondscoach van Turkije, Guus Hiddink, is er te vinden. Hij sprak in een luxe vakantieresort voor een paar honderd Turkse voetbaltrainers. Ik heb een beetje filosofisch vooruit zitten, zitten brabbelen. Uh, met een accent op, ja jongens, kijk wat voor een sterk voetballand je bent uh, qua beleving, passie emotie.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 En is hier net zoveel financieel mogelijk? Ja, de, de, de federatie is een sterk land, een economisch sterk land. De, de federatie is, is zeer sterk. heeft uh, prachtige contracten afgesloten met, uh, met de commerciële zenders, met een eigen tv-kanaal, cetera. Etcetera. Dus dat, is, dat hebben ze heel goed doordacht. Dat heeft veel geld opgeleverd. En dat wordt dan ook weer besteed aan, aan opleidingen van, van trainers... Uh,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 Dat uh, heeft al mijn energie nodig. Daarnaast ontken ik niet dat ik zo af en toe contact heb met mensen die om de club zitten. Um, om ja, maar gewoon eens even met een been op tafel zeg maar, te, te praten. Dat, dat ontken ik niet dat dat zo is. Maar dat is niet sprake van officiële functie. Met de benen op tafel. Guus Hiddink was dat in gesprek met Ronald van der Geer. En zo dadelijk naar het journaal van half zeven hoort u minister Schippers in Moedijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. De Amerikaanse president Obama heeft een toespraak gehouden... op een herdenking voor de slachtoffers van de schietpartij in Tucson, Arizona. Hij zei dat het land is gepolariseerd en moet genezen. Obama heeft het neergeschoten congreslid Giffords in het ziekenhuis bezocht. Kort na zijn bezoek heeft zij voor het eerst haar ogen weer geopend. Bij overstromingen en aardverschuiving in Brazilië zijn in één dag tijd meer dan 270 mensen omgekomen. In de omgeving van Rio de Janeiro vielen de meeste doden. In 24 uur is er meer regen gevallen dan normaal in een hele maand. De overstromingen in Queensland in Australië zijn de ergste in de geschiedenis van de staat. Dat heeft de premier van Queensland gezegd. In de miljoenenstad Brisbane staan industrieterreinen en hele woonwijken onder water. De afgelopen dagen zijn er 14 mensen omgekomen door de watersnood.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 Morgen is het opnieuw grijs, regenachtig en zacht. met temperaturen rond de graad of 10. De Zuidwestenwind waait morgen zelfs nog wat harder dan vandaag. In het weekend is het overwegend droog en wellicht is er zondag ook wat zon. Het blijft zacht met 7 tot 10 graden. en we houden een stevige Zuidwestenwind. AWB en verkeersinformatie. In het noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Er staan er files op de A7, Horenzaandam. tussen Avenhoren en Weidewormer, 8 kilometer.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 Dit is een boodschap van Sire. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Meerdere plaatsen werden bewoners gisteravond geïnformeerd... over de chemiebrand in Moerdijk. In Strijen en Schravendeel kwamen er honderden mensen op de bijeenkomst af. In Moerdijk sprak minister Schippers van Volksgezondheid met een kleine groep direct betrokkenen. Op een onduidelijke communicatie over de mogelijke gevolgen van de ramp wilde ze liever niet ingaan. Ze kwam volgens eigen zeggen vooral om te luisteren. Uh, ik vind het belangrijk dat ik als minister niet alles van papier hoor of via via, maar gewoon ook direct hier. Dat begrijp ik alleen. U wilt natuurlijk ook dat uh, de informatie die gegeven wordt door autoriteiten... waar u dan um, aan het hoofd staat, dat die goed landt in de samenleving. En dat lijkt er toch op dat dat de andere kant op gaat. Ja, nu is het zo dat de veiligheidsregio hier de regie heeft en de besluiten neemt. Ik sta als minister van Volksgezondheid erg op afstand. Want ik het gaat wel maar... voor de volksgezondheid van mensen in strijden, dus ook mensen... In Nederland. Precies. Maar ik besluit helemaal niks. Dat doet de veiligheidsregio. Die doet dat op basis van adviezen van deskundigen bij het RIVM. Nou, het RIVM, die adviezen lees ik ook. Maar ik besluit er niet op. Uh, wat van belang is, is dat ik als minister niet alleen op afstand wil staan... maar ook van mensen die het hier zelf meemaken hun zorgen wil horen. Maar laat ik het anders vragen. Vindt u dat dat goed gaat tot nu toe? Nou ja, dat kan ik niet beoordelen. Dat moeten we achteraf zien. En dat hoor je ook van de brandweer. De brandweer zegt, ik moet in een split second belangrijke besluiten nemen. En nu wordt er maanden onderzocht of dat besluit juist is geweest. Dat is heel makkelijk oordelen. Maar de man die de besluiten heeft genomen, was hier vanavond. En, en hij heeft dat daadwerkelijk voor zijn kap genomen. En daarna 70 uur hier staan blussen. Ja. Kijk, en van die man wil ik horen wat hij ervan vindt. Maar als iemand op een bewonersbijeenkomst zegt... Ik heb nu anderhalf uur geluisterd, maar ik ga eigenlijk nog ongeruster naar huis dan dat ik hier kwam. Dat is toch niet goed. Nee, dat is, dat is heel vervelend. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen als een chemische fabriek de lucht in gaat en er liggen allerlei giftige stoffen op zo'n terrein dat je als omwonende of als bewoner uh, die in de rook ligt, je zorgen maakt... dat vind ik niet gek, want dat zou ik zelf ook hebben. En dan is het aan ons om de informatie die wij hebben te delen. En de RIVM die meet en die meetresultaten worden gedeeld. Uh, de stoffen die aanwezig waren op het terrein worden gedeeld. Maar de conclusies die er getrokken worden... Ja, die zijn afhankelijk van de omstandigheden. En dat kan voor dan, van dag tot dag veranderen. Wat u eigenlijk zegt is, mensen heb geduld. Nou ja, wat ik zeg is, wij weten niet meer dan we weten... Minister Schippers van Volksgezondheid, Henrik Willem Hofs, sprak met haar verslag van de andere bijeenkomst gisteren, de buurt van Moerdijk, hoort u straks. We gaan weer naar de watersnood. Groot is die in de Australische deelstaat Queensland. Maar ook aan de andere kant van de wereld, in Latijns-Amerika, worden mensen getroffen door overvloedige regenval. In Brazilië, Colombia, Venezuela, daar zijn al honderden doden gevallen. In een dorpje ten noorden van Rio de Janeiro wordt een vrouw uit haar huisje gered dat door het water wordt meegesleurd. Oh. Net op tijd. Dus deze vrouw heeft geluk gehad, dankzij haar alerte buurtgenoten. Correspondent Robert-Jan Frielen in de colombiaanse hoofdstad Bogota. Uh, Robert-Jan, watersnood in drie Zuid-Amerikaanse landen. In Brazilië al 271 doden in één dag. Waar in Brazilië is het, het hevigst? Ja, het fragment dat je hoorde, dat was uh, in een van de dorpjes uh, op 60 kilometer van Rio, ongeveer een uur te rijden, in de bergen. Daar heeft het in de nacht van dinsdag op woensdag de hele tijd geregend... met natuurlijk alle gevolgen van dien, rivieren buiten de beddingen... en modderstromen die naar beneden komen met bomen en al. Auto's worden meegesleurd ja, en mensen die, die in bomen moeten klimmen... of net uit hun huis gered kunnen worden. En tot dusver inderdaad de 271 doden geteld. Is er verwachting dat het aantal slachtoffers nog sterk zal toenemen, Robert-Jan? Nou, als je naar de eerste tellingen kijkt, zou je denken van wel. Want twee uur geleden was het, het getal misschien 140 en nu al 271. Aan de andere kant, uh, wat je al zei, er zijn de laatste tijd hier wel meer, uh, of meer natuurrampen geweest. Uh -huh. uh, met veel regen en, en modderstromen. En elke keer daarvan moest de telling naar beneden worden bijgesteld uiteindelijk. Oké. Okay. Hoe komt het dat het, ja, dat het toch, toch zoveel mensen omkomen in één keer? Ja, dat heeft vaak wel een beetje te maken, ook, uh, ook met hoe die landen zijn ingericht. Uh, de gebieden die worden getroffen zijn vaak de arme wijken. En die worden gebouwd op plekken waar je eigenlijk geen huizen zou moeten bouwen. Want die zijn de plekken die, die eerst getroffen worden als er dus modderstromen naar beneden komen. En die regen, is dat ook weer La Niña? Ja, dat is ook weer La Niña. Ja, hier in, in Colombia en Venezuela al veel, veel langer in het nieuws eigenlijk. Al de afgelopen twee, drie maanden... Uh, en gisteren, ook volgens de laatste telling van het Rode Kruis in Colombia, heeft hij al hier voor 312 doden gezorgd. Uh, en 700 gemeenten zijn getroffen. Ja, je, je moet Colombia, ongeveer de helft van het land staat echt letterlijk onder water. Uh, en de overheid raamt de schade op ongeveer 5 miljard tot nu toe. Tja, lijkt me lastig dan ook voor de autoriteiten om hulp te verlenen op dit moment. Dat is lastig, misschien niet zozeer omdat ze het niet hebben, zeg maar, de middelen, alleen wel omdat natuurlijk de wegen ook worden weggespoeld. Ja, ja. In Colombia of in de Brazilië, de dorpen die nu zijn getroffen, daar moet alles nog met helikopters komen en, en er is ook nog geen stroom en ik geloof dat de telefoon het ook nog niet doet. Ja, in Colombia is het hetzelfde. De hulp is er misschien wel, maar de vrachtwagens kunnen niet bij de slachtoffers komen. Hier hadden we nog niet zo heel veel meegekregen over de watersnood in Latijns-Amerika. We hadden ons vooral gericht op Australië. Beheerst het nieuws wel de media in Latijns-Amerika? Ja, hier zeker wel. Ja, nu natuurlijk Brazilië, want dat is enorm. In één keer zo heel veel doden. Uh, maar ook in Colombia en Venezuela is het zeker heel veel in het nieuws. Uh, maar goed, misschien niet in Europa omdat niet in één keer zoveel doden zijn gevallen, maar omdat het in de afgelopen drie maanden is gebeurd. Maar vooral hier in Colombia maakt zich men grote zorgen over hoe nu verder met het land. Het is de grootste natuurramp uit geschiedenis, vindt men. Uh, en ja, alles moet opnieuw worden opgebouwd. En blijft het ook regenen? Ja, dat is nog het slechte nieuws ook. Ook in Brazilië en ook in Colombia zijn er voorspellingen dat het voorlopig nog hard blijft regenen. Ja. Kunnen ze zich daarop voorbereiden, bijvoorbeeld in uh, Brazilië? Ja en nee, ja goed, de huizen bouwen op, op betere plekken, dat zou één ding zijn. Maar goed, de regen komt hier soms ook in Bogota, waar ik dus woon, met zoveel geweld ineens mm. naar beneden. En, en ik woon ook vlak bij de bergen en dan zie je echt binnen een kwartier dat alle straten in één keer onderstaan. Dus het natuurgeweld is ook gewoon wel groot. Daar helpen zandzakken niet tegen? Nee, daar helpen zandzakken niet tegen. Goed. Robert-Jan, hou ons op de hoogte. Dankjewel. Robert-Jan Vrielen, vanuit de Colombiaanse hoofdstad Bogota, spraken wij Tien over half zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Caro Emeralds was gisteravond in Groningen een van de winnaars van de EBBA's. De European Border Bre Breaker Awards. Zeg dat nog eens? Tongbreaker. Of... European Border Breaker Awards. <laughs> o jee. Prijzen werden uitgereikt aan het begin van de 25e editie van Eurosonic. Noorderslag Festival is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een belangrijk ontmoetingscentrum voor de muziekindustrie. De Nederlandse popmuziek staat centraal bij dit jubileum. Er zit een stijgende lijn in de export naar het buitenland. Buitenland. Ja, export naar het buitenland. Opmerkelijk. Jeroen Wielaard ging op onderzoek uit om te beginnen met festivalpionier Peter Smit. Caro Emerald. Gistermiddag bij de repetities voor de uitreiking van Haar Abbe Awards die duidelijk maakt dat zij niet alleen meer hot is in Nederland, Peter Smit. Nee, het is een prijs die door de Europese Commissie wordt uitgereikt... aan groepen jonge artiesten die succesvol zijn buiten hun eigen landsgrenzen. De Nederlandse popmuziek is in business. Ja. Uh, nu presenteren we meer dan 100 Nederlandse groepen uh, gedurende deze dagen. En het zijn moeilijke keuzes die we moeten maken. Dus de kwaliteit is enorm gestegen, ook het aanbod is enorm gestegen. Dus er is heel veel kwaliteit in Nederland. En een groot deel van de muzikanten willen natuurlijk heel graag een grotere markt hebben dan aan alleen Nederland. Dus die zijn allemaal ook aan het kijken, hoe kom ik aan de bak in het buitenland? En ja, dit is het perfecte platform uh, hè, waarop die handelscontacten kunnen ontstaan... En waar waarbij buitenlandse mensen die Nederlandse groepen kunnen zien. 100 Nederlandse ex, die kun je toch nooit allemaal zien? Het zijn uh, ook sommige van de festivals komen met zes mensen... om zoveel mogelijk groepen te kunnen zien. Die werken zich ook uh, een slag in de ronde hier uh, s'avonds. Want die rennen letterlijk van zaal naar zaal... om zoveel mogelijk van de nieuwe groepen te zien. Uh, ja, En soms moet je keuzes maken natuurlijk. Jan Douwe-Kroeske is routinier in het vak, radiomaker, producent. Volgens hem is er een kentering aan de gang, ten gunste van de Nederlandse bands. Ja, ten gunste van de Europese bands. En daar vallen de Nederlandse ook onder. Hè. Wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat de zeg maar, ouderwetse muziekindustrie, de plaatindustrie, terrein heeft verloren. Omdat uh, het vooral gericht was op eigen land, lees Amerika en Engeland. Daar zat de industrie. Maar die industrie is tanende, Die brengt minder platen uit. Maar er zijn meer en meer bandjes die hun eigen platen uitbrengen. Die dus ook hun eigen platenmaatschappij zijn. Die ook hun eigen contacten hebben. Uh, bijvoorbeeld met de Nederlandse band hier in Nederland. Maar ook binnen Europa. En wat je hier op Eurocentric -no slag ziet. Is dat die, dat die contacten tussen Europese agenten sterk zijn. Die gaan ook voor elkaar werken. En dan zie je dat er over en weer bands worden uitgewisseld. En dat genereert omzet, dat genereert publiek, dat genereert aandacht en dat genereert succes. Eefje is een van de artiesten uit de stal van Double V van Willem Venema. Nog zo'n oude rot in het vak. Ja, het houdt natuurlijk op bij de grens. Ik ben niet ervan overtuigd dat Nederlandstalig nou meteen in... Uh, Amerika en New York eh, aan de orde is. Maar juist hier gaat het over de grensoverschrijding in Europa. Ik vrees, ik vrees dat niet zo heel veel veranderd is. Ik ben daar niet zo. Eh... Uh, positiever. Van de andere kant, als je nu het de live kan benaderen, en dat is wat er bij dit evenement natuurlijk veel harder aan de orde is. Kijk, wat hier gebeurt is, je probeert je band hier te laten zien aan iedereen die hier uit professioneel overweging komt kijken of er iets is wat ze in hun land kunnen, kunnen presenteren. Nou, dat zijn de kansen die hier voor Nederlandse bands liggen, dus dat betekent ook dat je hier als band, als je genomineerd bent, of als je het voor elkaar krijgt om hier een plaatsje onder de uh, uh, uh, sterrenhemel te veroveren om te mogen Optreed, dan moet je eens met een andere mentaliteit op het podium staan. Dan moet je eens bedenken eh, hoe ga ik zoveel mogelijk potentiële liefhebbers... voor mijn carrière in het buitenland voor de goal krijgen en ga ik daar scoren. En dus als mensen ons nu vragen waarom staat Go Back to the Zoo zes of zeven keer hier te spelen... omdat we denken dat we zoveel mogelijk moeten eh, proberen mensen voor de goal te krijgen... en trefkansen moeten, moeten organiseren. Jeroen Wielaerts bij Eurosonic Noorderslag gisteravond. Tucson, Arizona. President Obama had gisteravond een duidelijke boodschap... voor het land tijdens de herdenkingsdienst. Welke, dat hoort u zo dadelijk van onze correspondent. Eerst naar John Bakker. John, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Ja, het valt eigenlijk nog wel mee. 25 kilometer, dat is normaal voor een donderdagochtend om deze tijd. Ja, we verwachten wel dat het een stuk drukker gaat worden vanwege de regen. Normaal komen we op donderdagochtend eh, rond de 200 kilometer uit... Vanochtend gaan we uit van zo'n 300. Op dit moment nog weinig bijzonderheden. De meeste vertragingen op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Weidewormer, 5 kilometer. Op de A15 rotterdam Europort bij Rotterdam-Charloos, 4. En bij Spijkenisse Nissen nog eens 4 kilometer. En ook 4 kilometer op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... tussen Knoop het Gorkum en Lexmond. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Schakelen met Karin Alberts in het Amsterdams havengebied. Stond net in dat miserige weer onder een paraplu zielig te kleumen. Maar mocht toen op die hele lange boot van Jan de Jonge. Dat schip. Ja, schip. Schip, schip. Ja, pas op Marcel. Ik ben zelf ook al twee keer de mist ingegaan. gegaan. Dat wordt je niet in dank afgenomen door de, door de eigenaar, nog door de schipper. Ik sta nu lekker comfortabel warm in de stuurhut. Met zicht op inderdaad die wal waar ik net nog uh, stond. Waar ik ook de NOS-wagen uh, zie. Uh, maar nu dus warm, droog, aan de koffie. Of die is inmiddels alweer achter de kiezen. En het is eigenlijk zo'n stuurhut. Nou ja, wel een, een heel knus hokje. Of, of bent u dan nou beledigd, Frank van der Meijde, schipper, als ik het zo omschrijf? Uh, nee, zeker niet. Uh, het is uh, een hartstikke nieuw schip en uh, alles is hartstikke groot en uh, in orde. We staan nu geleund tegen het keukenblok. Er is hier een keukenblok. Hiervoor uh, zo'n tafel, zo'n ronde tafel met ook zo'n ronde bank eromheen waar veel mensen kunnen zitten. Daarnaast dan meer de technische uh, ja, toeberusting. een grote schippersstoel of kapiteinstoel zal dat dan wel heten of... Ja, klopt, ja. Kapitein Stol, kijk. En daar allemaal knopjes en uh, nou, toeters en bellen, zeg ik dan maar even... in uh, lekker gemakzichtige uh, lekenjargon. Maar dan kijken we uit over de tanker. En ja, in mijn ogen, dat zijn allemaal buizen, dat zijn leidingen. Het is bijna een klein fabriekje op het water, hè? Uh, Ja, klopt op zich wel. Uh, we kunnen een heleboel dingen doen. En, uh, uh, ja, dat ziet er behoorlijk ingewikkeld uit als je er uh, niet vaak geweest bent. En wat zit er nou aan boord? Want hij is vol, hè? We liggen lekker diep. Ja, we zijn nu helemaal afgeladen met, uh, met uh, diesel. Uh, we hebben 7.000 kuub bij ons. Uh... 7.000 kuub, uh, kun je dat in liters uh, omschrijven? Ja, in... Uh, in uh... Moet ik even naar Jan de Jonge misschien, want die kon zo goed rekenen, merkte ik net. Nou. 7.000 kuub, hoeveel is dat? 7 miljoen liter. Zo, kijk nou, nu gaat het leven. 7 miljoen liter uh, diesel aan boord. Ja. Ja. En daar bent u eigenaar van. Nee, nee, was maar waar. Nee, oh. nee, nee, ik ben mede-eigenaar van het schip, wij vervoeren alleen. De lading is van, uh, van derden, dus niet van ons. En de schipper is nu aan het wachten op dat telefoontje... wanneer hij deze lading kwijt kan. Hè. Waar moet u naartoe? Uh, we moeten naar de Jan van Riebekhaven een stukje verderop hier in Amsterdam. En, uh, uh, dit keer is het een kort reisje, uh, Het reisje is maar tien kilometer lang, maar uh, daar zitten we nu op te wachten. En, uh, Allemaal, wat, wat zijn de langere reizen? Uh, bijvoorbeeld helemaal naar Duitsland. Daar zijn we drieënhalve dag aan het varen. Uh, Dan gedacht, voordat, uh, voordat je er bent. Uh, dus dit is wel heel wat anders. Maar zo'n klein stukje, 10 kilometer, is dat, is dat rendabel? Waarom doet een uh, schipper dat? Nou ja, het is wel rendabel. Het ligt een beetje aan de markt, maar uh, dat, uh, dat kan wel uit voor ons. De... Maar liever die lange uh, ritten kan ik me voorstellen. Nee, nee, nee, nee, nee dat is niet zo. Die langere ritten kosten ook meer. Hè? Dit, uh, hier zit relatief weinig kosten aan verbonden. Dus uh, dan uh, is de bruto uh, opbrengst, dat is bijna de netto opbrengst. Want er gaat bijna niks af, zo noemen we dat in het jargon. Dus uh, nee hoor, dat is uh, best wel aantrekkelijk voor ons. Het leven aan boord van zo'n tanker. Ja, u, u zit hier twee weken op, twee weken af. Dus hier beneden is ook ergens nog een slaapkamer, een huiskamer, een televisie, noem maar op. Jazeker, uh, ja. Zeker, ja. ja we, we hebben hier een hartstikke grote woning. En, uh, uh, we hebben genoeg ruimte voor, voor vijf man personeel. Uh, nu varen we dan met iets minder mensen omdat we nu ook in Nederland zitten. En, uh, alles is hier tiptop in orde. En, uh, hartstikke... nou, volgens mij wordt het tijd voor even een kleine rondleiding. Komen we straks weer terug op de zender. Karen Alberts in het Amsterdams havengebied. Op een heel groot schip. We blijven op het water. Nou ja, in de zekere zin. Gesnapt. Dat zijn de bezitters van luxe jachten die geen btw hebben betaald. De Belastingdienst heeft in Havens aan de Middellandse Zee... gecontroleerd op btw-fraude. Daarbij is meer dan 20 miljoen euro opgehaald... Voor dat staatssecretaris Frans Wekers van Financiën. Nou, de Belastingdienst heeft eh, samen met een aantal andere belastingdiensten... uit uh, de Europese Unie een grootschalig onderzoek verricht op de Middellandse Zee. En daar hebben we een aantal uh, boten aangetroffen... die uh, de belasting aan het ontwijken waren. Hoeveel geld krijgt u daarvan terug nu?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 Uh, en daar werd voorgewend dat dat uh, alleen maar uh, zakelijk zou worden gebruikt. Dan zou het namelijk uh, niet btw-plichtig zijn uiteindelijk. Maar het werd uh, vooral privé gebruikt ja. en daar uh, hoort over te worden afgerekend. Mensen die zo'n jacht hebben en veel rond de Middellandse Zee te vinden zijn, gaat u daar nog steeds actief achteraan?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 Nou, uh, in allerlei havens in uh, het Middellandse zeegebied. We zijn daar natuurlijk buitengewoon alert op. Maar ook elders in de wereld? Wij uh, sluiten onze ogen niet uh, voor, uh, voor alles wat, uh, wat vaart... en waar de Nederlandse fiscus uiteindelijk wel wat van te verwachten heeft. Hoeveel denkt u bij elkaar op de hiermee? Nou, we zitten nu op uh, 20 uh, miljoen voor de Nederlandse schatkist. En uh, deze actie is uh, nu halverwege. Dus ik uh, verwacht dat dat uh, nog behoorlijk kan oplopen. En we houden van tijd tot tijd dit soort acties. Ook in 2008 hebben we een, uh, een, een dergelijke actie uh, gevoerd. En toen hebben we ook uh, uh, een vergelijkbaar bedrag opgehaald. Dus waar het om gaat is... Als een boot zeg maar, de werf afgaat en de zee ingaat... en die wordt privé gebruikt, dan behoort daar btw over betaald te worden. Dat geldt niet alleen in Nederland, dat geldt ook in andere landen. En waar dat ontweken wordt, daar zullen we, daar zullen we achteraan gaan. Dus echt relaxed in het zonnetje op je... Nieuwe jacht, dat zit er niet in. Oh ja, wel hoor. Als je je keurig aan je belastingverplichtingen voldoet... en je keurig aan de wet houdt, dan zit er dat wel degelijk in. Ja, eerst betalen en dan ontspannen. Uh, ook in andere landen wordt er gejaagd op uh, deze BTW. We werken ook samen in Europees Verband. Landen hebben in totaal over 90 miljoen euro aan naheffingen met elkaar opgelegd. Staatssecretaris Frans Wekers zoals dat van Financiën, in gesprek met Peter Blok. In Tucson, Arizona, is vannacht een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij afgelopen zaterdag. Belangrijkste spreker was president Obama, die vlak daarvoor congreslid Giffords bezocht in het ziekenhuis. Correspondent Ron Linker volgde de bijeenkomst in een grote sporthal met duizenden belangstellenden. Please welcome the president of the United States, Barack Obama. Het had bij tijd en wijle wel iets weg van een campagnebijeenkomst: Barack Obama in een sporthal met 14.000 luidruchtige studenten. De president was net bij het ziekenhuis geweest en in de kamer van Gabby Giffords gebeurde iets wonderbaarlijks. Few minutes after we left her room and some of her colleagues from Congress were in the room, Gabby opened her eyes for the first time. Gabby opened her eyes for the first time. Voor de eerste keer opende Giffords haar ogen, een duidelijk teken van herstel en opnieuw was er gejuich. Sommigen stoorden zich aan de sfeer, vonden het niet plechtig genoeg. Dit was beslot van rekening een herdenkingsdienst waarbij gerouwd werd om de slachtoffers. Om het negenjarige meisje Christina dat omkwam. Een bijzonder kind dat geboren werd op 11 september 2001. 50 baby's werden op die dag geboren, zei de president. En van die baby's is een boek gemaakt waarin wensen konden worden geschreven. Bij Christina stond onder meer... Ik hoop dat je lekker in regenplassen kunt rondspringen... En ik hoop dat je het volkslied kunt zingen. I hope you know all the words to the national anthem. I hope you jump in rain puddles. If there are rain puddles in heaven, Christina is jumping in them today. Christina springt rond in de hemelse regenplassen, zegt Obama. De president greep de speech ook aan als oproep tot een gematigder, beschaafder omgang in de politiek. In de nasleep van de schietpartij vlogen de verwijten over en weer. Progressieven beschuldigden conservatieven ervan misschien wel aanleiding te hebben gegeven voor de schietpartij. En de conservatieven vinden dat de progressieven het bloedbad uitbuiten voor politiek gewin. We mogen best discussiëren, zei de president. Maar wat we niet kunnen doen is deze tragedie als more occasion om elkaar te veranderen. Wat volgens Obama niet is toegestaan, is om in de schietpartij een gelegenheid te zien om nogmaals de verdeeldheid te zoeken. Dat hebben de slachtoffers niet verdiend. Zorgen dat zij trots zouden zijn, daar gaat het om, zegt Obama. En als een vader schetste hij hoe de 9-jarige Christina... afgelopen zaterdag naar het congreslid wilde luisteren. Enthousiast en zonder cynisme. Wij volwassenen rekenen op cynisme en venijn in de politiek, zei Obama. Maar ik hoop dat ik en ons land de verwachtingen van onze kinderen waarmaken. I want to live up to her expectations. I want our democracy to be as good as Christina imagined it. I want America to be as good as she imagined it. All of us, we should do everything we can do to make sure this country lives up to our children's expectations. Verenigde Staten moeten de verwachtingen van hun kinderen proberen waar te maken. Al dus Obama, een paar uur geleden in Tucson, Arizona... tijdens die herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de schietpartij. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. En in die kranten veel aandacht voor de overstromingen in Australië. Foto's met erop het water tot aan de dakgoot van Huizen. Maar ook bijzondere verhalen zoals in Trouw. Koert-Jan is een Nederlandse flying doctor. Die staat te popelen om hulp te verlenen, maar hij mag niet, want hij mag niet vliegen. In de reddingshelikopters is geen plaats. Die vliegen zo leeg mogelijk om zo meer mensen te kunnen redden. Flying Doctor heeft er begrip voor. Er is geen medische noodzaak voor mijn aanwezigheid op de vlucht. Zij schone willen. En als het nodig is, dan kunnen ze hem binnen 20 minuten oppikken. Zo'n 25 helikopters vliegen over het getroffen gebied in Australië. Ze zijn vooral op zoek naar vermisten. Dan de Telegraaf. Volgens deze krant kunnen illegale rustig de grens met Nederland oversteken. De Raad van State stopt met het mobiele toezicht vreemdelingen... van de Koninklijke Marseuse. Dat houdt in dat illegalen niet meer worden aangehouden... en in vreemdelingenbewaring worden gezet. Uitspraak van de Raad van State zou 1 december zijn geweest. Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft tegen de krant gezegd... dat hij zich niet bij het vonnis neerlegt. Hij wil dat de marechaussee illegale kan blijven aanhouden... en wil dat wettelijk gaan regelen. They were left-wing terrorists and they didn't deserve better... Dat zou oud-Transavia-piloot Julio Potsch... tijdens een diner hebben gezegd over de zogenoemde dode vluchten. De Volkskrant schrijft dat naar aanleiding van een interview... met twee gezagvoerders die bij dat diner aanwezig waren. Volgens een van de mannen zei Potsch letterlijk... We threw them in the sea. Ze beschrijven het diner in detail. Toevallig ging het over prinses Maxima... en had een gezagvoerder wat aanmerkingen op de vader van Maxima. Maar vanaf dat moment werd Poch fanatiek, zeggen de mannen in de krant. De twee hebben dezelfde verklaring deze week afgelegd... bij de rechtercommissaris in Den Haag. De brandweer is op het terrein van Chemiepak in Moerdijk... langer dan een uur bezig geweest om te ontcijferen... wat voor stoffen er nou op het terrein lagen. Met dat nieuws komt het AD. De stoffenlijst die het bedrijf iedere dag moest klaarleggen... klopte van geen kant. Voor de brandweer was de lijst essentieel... om te bepalen welke inzet nodig was. Woordvoerder van Chemiepak vindt dat er niets mis was met de lijst. Volgens de woordvoerder was de stoffenlijst met goedkeuring van de brandweer opgesteld. Als het niet goed was, dan hadden ze eerder de bel moeten trekken, is de reactie. Justitie betrekt de stoffenlijst in het onderzoek naar de brand. En hoe is het met de Duitse sympathisanten van Geert Wilders? Volgens de Volkskrant verloopt de opmars van Die vrijheid, die zich de Duitse tak van de PVV noemt, nou niet bepaald soepel. Gisteravond zou in Berlijn de eerste officiële bijeenkomst van de partij zijn. Nou, die ging niet door. Door zaal eigenaar Wilde niet meewerken, namelijk. Buiten stonden linkse betogers en heel wat politie. Volgens partijleider Stadkiewicz is de druk van links te groot geweest. En een Nederlandse biologielerares die de hele wereld overreist om over haar grote ontdekking te praten. Hanni van Arkel uit Heerlen ontdekte in 2007 een grote gaswolk in de ruimte. En in die blauw-groenige gaswolk ontstaan sterren. De AD heeft met Van Arkel gesproken. Overal op de wereld wordt de ontdekking Hannies voorwerp genoemd. In het Nederlands. En op dit moment zit ze in Seattle voor een bijeenkomst van topastronomen. Onze Arnie. Ja, En een Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers... te veel betalen voor hun accountants. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl Floris. Oh ja, dat was echt een toffe beer. is...